Jobboot met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de N36 bij Frieseveen... zijn aan het einde van de middag drie mensen omgekomen. Een vrouw van 56 uit Appelscha raakte zwaar gewond. Een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een andere auto. De slachtoffers zijn een man van 60 uit Appelscha... en een man en vrouw van 70 en 71 uit Schuine Sloot. Een ruime meerderheid binnen de Spaanse sociaaldemocratische partij PSOE heeft ervoor gekozen om een minderheidsregering van de conservatieve Partido Popular van Primera goy mogelijk te maken. Daarmee komt een einde aan een periode van tien maanden waarin Spanje zonder regering zat. De sociaaldemocraten hebben zich lang verzet tegen samenwerking met de Partido Popular, maar nadat partijleider Sanchez gedwongen was op te stappen, hebben de sociaaldemocraten gekozen voor steun aan de minderheidsregering van Primera Gooi. Bij een auto-ongeluk in Australië is een Nederlandse vrouw van 20 om het leven gekomen. Twee andere Nederlanders raakten gewond. De vrouwen van 20 en 21 liggen in het ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de familie van de slachtoffers. Medewerkers van het consulaat in Australië hebben de gewonde vrouwen al in het ziekenhuis bezocht. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het vluchtelingenbeleid van de regering. Premier Orbán werd uitgejauwd toen hij sprak bij de herdenking... van de Hongaarse opstand van 1956. Begin deze maand hielden de Hongaren een referendum... over het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. De opkomst was toen te laag en daardoor was het referendum ongeldig. Premier Orbán wil geen vluchtelingen in zijn land toelaten. Zijn tegenstanders denken daar anders over... en herinneren aan de massale vlucht van Hongaren... na de bezetting door de Sovjet-Unie 60 jaar geleden... Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft wel droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten ook weer regen. Later op de dag overal droog. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek. ZFM Klassiek.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 Geschreven naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. De opname dateert uit 1991 en is gemaakt tijdens de kledingrepetities in de kathedraal van Liverpool. Gaat u genieten van het laatste deel van het Liverpool Oratorio. All people want is a family life, the strength of the home, and a moat round the castle, pull up the drawbridge, staying at home with the family. All people want is a family life, sometimes they find that it isn't so easy, people can argue. Life can be hard in a family. Once in the kitchen, she was sick to come. people still want a family life nothing replaces the love and affection pull up the drawbridge tempers afraid but it's like that don't be dismayed if it's like that like that you're not obeyed but you like that family En zo heeft u dus kunnen luisteren naar de complete uitvoering van het Liverpool Oratorio van Paul McCartney. Het stuk kwam uit in 1991. Het is geschreven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Royal Liverpool Symphony Orchestra. En... Um het idee komt, kwam natuurlijk van Paul McCartney. Hij had ook de melodietjes en alles in zijn hoofd. Maar ja, hij kan geen noten lezen of schrijven. Dus het werd een samenwerking tussen hem en de chef-dirigent van het orkest. Mr. Carl Davis. En zij samen zijn dus gekomen tot dit enorme werk... Um, ja, de kritieken waren natuurlijk, uh, ja, dat stelde niet zoveel voor. Nou, dat moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Ik vond het een mooi stuk en ik vond het ook de moeite waard om het eens in dit programma uh, te draaien. Ik vertel u nog eventjes wie er allemaal aan meegewerkt hebben, want dat is best wel indrukwekkend. Om te beginnen, de uh, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Niet symphony, maar Philharmonic Orchestra. Dat was het orkest. Dan de Royal Liverpool Philharmonic Choir. Oftewel, dat was dus het eerste koor. Verder de Liverpool Cathedral Choristers. Dat is het jongenskoor. Het jeugdkoor, zeg maar, uit de kathedraal van uh, Liverpool. Dat is trouwens een hele indrukwekkende kerk. Als u wel eens in Liverpool geweest bent. Verder, Carl Davis was natuurlijk de algehele dirigent. Ehm... Uh, Ian Tracy, of Ian Tracy mag je ook zeggen. Ian Tracy was de koordirigent. En dan de beroemde sopraan uh, Kiri Tekanawa in de rol van Mary Dee. Dan uh, Jerry Hadley als tenor in de rol uh, van uh, Shanti. De hoofdpersoon uit uh, het hele verhaal. En dat stond een beetje model natuurlijk voor Paul McCartney. Want dat stuk volgde een beetje zijn leven. Um, Sally Burgess, met zijn sopraan, onder andere in de rol van de onderwijzeres. En vervolgens nog Willard White, die als bas diverse uh, rollen vertolkte. Nou, u heeft het uh, kunnen beluisteren. En dit was dus de Liverpool Oratoria. Dan gaan we de rest van dit programma opvullen met wat Beatles-muziek. Niet van de Beatles zelf. Maar ik heb nog wel wat uh, mooie dingen gevonden... Wel muziek van de uh, Beatles, niet alleen van Paul McCartney en ook van de andere heren. Uh, en dat allemaal in klassieke bewerkingen. Uh, dat geldt trouwens niet voor het eerste stuk wat we gaan draaien, want dat is filmmuziek. En dat is uh, muziek geschreven door George Martin. En George Martin was natuurlijk de uh, producer van de Beatles, maar niet alleen dat. Hij was ook componist, orkestleider. En klassiek muzikant, hoboïst is hij geweest. Nu hadden de Beatles de cartoonfilm Yellow Submarine. En daar heeft George Martin de muziek voor geschreven. We gaan luisteren naar uh, onder leiding van George Martin naar de Yellow Submarine Suite. Thank you. De Yellow Submarine Suite was dat filmmuziek uit de cartoonfilms die de Beatles in 1968 maakten. En die muziek die werd uh, geschreven door George Martin, in dit geval uitgevoerd met een groot symfonieorkest. Dus niet de soundtrack, want hier was het een wat kleiner orkestje, maar hier was het echt een groot symfonieorkest. Welk het was, dat vermeldt de historie even niet. Eh, we gaan terug naar het orkest dat we de hele uitzending al gehoord hebben. Namelijk de Royal Philharmonic... Uh, de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En behalve dat zij uh, de Liverpool Oratorio hebben opgenomen... hebben ze ook nog een stuk opgenomen uh, naar uh, James Paul McCartney... zoals ze dat dan kunnen noemen. En dat heet uh, Liverpool Day. En nu zult erin best wel wat bekende liedjes tegenkomen. Ja, en de kenners hebben natuurlijk ogenblikkelijk Strawberry Fields Forever en Penny Lane eh, ontdekt. Twee plaatsen uit Liverpool die door de Beatles ooit bezongen zijn. We draaien als uh, nou ja, vol, vervolmaking volmaking van dit programma wat klassieke bewerkingen van Beatles muziek. En uh, daar zijn best hele leuke voorbeelden van. Uh, en dit was er dus een van. De Royal uh, Liverpool Philharmonic Orchestra met A Liverpool Day. We gaan verder met een meneer die heet Ron Goodwin. En dat is een orkestleider. En... Um, ook die heeft zich met Beatle muziek bezig gehouden um, het uh, album dat heet Six Impressions of the Beatles en daarvan gaan we nummer drie draaien Michel Ja, en dat je met de muziek van Lennon en McCartney eh, diverse kanten op kunt, dat is hiermee ondertussen wel bewezen. Ron Goodwins en die speelde met orkest zijn bewerking van Michel. Prachtige melodie en een prachtig arrangement weer. We gaan weer naar iets heel anders. Louis Clark samen met de Royal Philharmonic Orchestra gaan nu een stuk uh, spelen waarvan je natuurlijk wat schreeuwt om een klassieke be bewerking. Zelfs in de originele uitvoering van de uh, Beatles zelf. We hebben het over Eleanor Rigby. Hier is Louis Clark samen met de Royal Philharmonic Orchestra. <middels> dus in de bewerking van Louis Clark met de Royal Philharmonic Orchestra. Daar blijven we trouwens even bij dat uh, prachtige orkest. En we gaan nog een stuk draaien dat wij allemaal natuurlijk kennen van het Beatles album. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar dat ook daarvan, uh, dat is ook weer typisch zo'n stuk. Wat zich natuurlijk uitermate leent voor een mooie klassieke bewerking. En dan heb ik het natuurlijk over het... Prachtige liedje, She's Leaving Home. Hetzelfde gezelschap Louis Clark dus met de Royal Philharmonic Orchestra. Zij gaan voor u spelen, She's Leaving Home. Mensen. Ja, zelfs met een heel koor erbij. Wat wil je nog meer? She's Leaving Home. Louis Clark samen met de Royal Philharmonic Orchestra en Choir waarschijnlijk. In het prachtige liedje She's Leaving Home. En uh, ik heb er nog tijd voor eentje... En dan zit het er weer op voor deze zondagavond en uh, dan gaan we de volgende keer gewoon weer verder. Ik uh, heb maar besloten om een prachtig liedje te gaan uh, pakken van de White Album van de Beatles. Een liedje wat daar op zich al heel subtiel is met alleen maar een gitaartje. En nu gaan we weer in dezelfde combinatie van Louis Clark en de Royal Philharmonic Orchestra horen het prachtige Blackbird. Dit was uh, CFM Klassiek voor deze zondag. U heeft kunnen genieten, als u ervan houdt tenminste, van de Liverpool Oratorio van Paul McCartney en Carl Davis. En daarnaast nog met wat klassieke vertolkingen van bekende Beatle-nummers. Ik zou zeggen hartelijk dank voor het luisteren. En alle gegevens die u verder nog wilt weten staan op Facebook, op onze Facebookpagina CFM Klassiek. Tot een volgende keer.